7 uur Lot Thomassen met het NOS journaal. In Mali is bij aanvallen op een Franse basis en een VN-basis een blauwhelm om het leven gekomen. Zeker 10 militairen raakten gewond. De aanslagplegers lieten twee bomauto's ontploffen en schoten meerdere mortiergranaten af. Ze konden dicht bij de basis komen omdat ze zich voordeden als VN-militairen.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 Sorel staat al jaren bekend als de ultieme Britse topverdiener... met een jaarloon van 83 miljoen euro. Martin Sorel was ruim 30 jaar de baas van reclamegigant WPP. Het weer. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noorden weg. De zon breekt soms door, maar later is opnieuw kans op een bui. Vanmiddag wordt het 16 tot 19 graden. Morgen ook nog eerst een enkele bui, later opklaringen. Dit was het NOS Journaal.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 De overstap regelen wij voor u. In de Rietlanden, langs het Wilhelmina-kanaal... de Biesthoutakker, net onder Tilburg... ter hoogte van de Kweldijk, als u het precies wil weten... legde Toby Bissels deze enthousiaste blauwborst vast... Dit is de periode dat ze terugkeren uit hun overwinteringsgebieden. En het gaat erg goed met ze. Hij is zo waar van de rode lijst van bedreigde vogelsoorten verdwenen. En dat is verschrikkelijk goed nieuws. En behalve een uh, knappe zanger is die ook verschrikkelijk mooi. Toby Bissels heeft de blauwborst ook gefilmd. En dat filmpje is te zien op vroegevogels.bienervara.nl. En op die site kunt u natuurlijk ook uw eigen natuurgeluid of filmpje kwijt. En dan kunnen wij het weer uitzenden op radio of tv. En zo maken we samen dit mooie natuurprogramma. Goedemorgen. En dat het zo goed gaat met de blauwborst in ons land... komt onder meer doordat er zo hard gewerkt wordt... aan het inrichten van geschikte leefgebieden. Niet alleen voor de blauwborst, maar ook voor veel andere broedvogels. Denk aan de Biesbos, de Oostwaardersplassen, het Lauwersmeer. Mooi werk, mensen. Uh, goed, dit eerste uur gaan we naar Griend, naar de Hortus in Leiden... naar Gasterland en naar het Caribisch gebied. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Uit de symfonie in Zeegroot van uh, Leopold Mozart. Het minuet en trio uitgevoerd door de London Mozart players. Tijdens het broedseizoen van de vogels van uh, begin april tot half juli... wordt het doorgaans onbewoonde waddeneilandje Grind toch eventjes bewoond. Vogelwachters Date, Lutterop en Ginny Kazemier houden dan 3,5 maand de vogels in de gaten en de ongewenste bezoekers buiten. Rob Buiter was erbij toen Date en Ginny na een lange winter weer terugkwamen op hun eiland. Ja, dit is nog eens uh, thuiskomen, uh, Date. Ja, Welkom geheten worden door uh, hoeveel duizend kokmeeuwen uh, hangen er hier boven je hoofd? Uh, nou, vorig jaar hebben we er hier zo'n 17.000, 18 18.000 paar gebroed. Dus als die er nu allemaal zijn, dan zitten er hier nu een kleine 40.000 kokmeeuwen. Hier al in de kolonies rondom het huis. Ook net bij aankomst op het strand zaten echt al hele grote aantallen. Dus ik denk dat de meeste kokmeeuwen ondertussen wel binnen zijn. Het is nu hoog water, dus dan zitten ze in de kolonies op het strand. Straks met laagwater is het hier weer helemaal stil. Dan vertrekken ze allemaal weer naar het wat om dan vanavond, als het weer hoog water wordt, dan, dan komen ze weer binnen. Weer bij het huis te komen. Ja. Je hoort af en toe ook al uh, wat grote sterns ertussen. Ja, we horen net een groep uh, grote sterns. Dus die zijn er ook alweer? En uh, die waren ook al heel mooi met uh, baltsvluchten bezig uh, boven het eiland. Dus uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn de eerste, dat zijn er nog niet veel... Ze komen hier meestal toch wat later binnen dan op, op andere plekken. Ze moeten hier hun voer van ver halen. Dus ze zitten, de meesten zitten nu nog op die plaatsen waar hun, waar hun, voer, waar hun voer is. Het is een betere thuiskomen die toch? Toch? Ja. ja, het komt minder, zeggen ze ja. dan in Groningen. Even <laughs> ja. de eerste dingen, even de kippen loslaten. De kippen loslaten en water geven vooral. Ze zijn zes uur al gevangen. En zo lang zitten ze al in de mand. Dus ik denk dat ze wel een beetje dorst hebben. Die mogen hier ook even 3,5 maand uh, opgeriend vertoeven. Ja, die hebben het leuker als thuis, dan zitten ze in de rennen. Hier, lopen ze, uh, hier mogen ze hier. gewoon over het eiland struinen? Ja, ja, ja. Nou, ze komen maar, uh, nou, meer dan 50 meter niet. Nee, nee, <laughs> ze gaan niet het eiland over, gelukkig niet. Ik dus zal even loslaten. Zo, water. Nou, ik zie het al, de beestjes hebben de schelpjes zijn hier in trek dan het water. Het ja, zijn met hem, de hele mooie de... krielkipjes. Ja, <laughs> Je vrienden. verwacht het ja. niet op op ja. Nee, het zijn wel vogels, hè? Dat ja, wel, hè? Ja, da da ja. Ja, ja. Ja. Maar uh, met deze zijn voor de eitjes. En, uh, voor onze eitjes dan, hè? En, uh, en voor de gezelligheid ook, ja. Maar, uh, maar even de rest van de spullen uit het schip halen voor de komende 3,5 maand, hè? Want, uh, nou, jullie ja. hebben ook bij bijen. Ja, er... Uh... Iets van 80 dozen bij ons. Maar gelukkig hebben we kijkers. Gelukkig hebben we veel hulp. Zelfs mensen die mij de schoenen komen aandragen. Maar dat maakt niet zoveel meer uit, want mijn voeten zijn toch op nou. Ja, dan hebben jullie straks weer drieënhalve ja. maand het Rijk alleen, tenminste, als mensen gezien. Uh, ja, echt alleen inderdaad uh, zijn we natuurlijk niet. Maar uh, dat, uh, nee, dat is ook geen probleem. Wij... Uh, we kunnen, dat, uh, we kunnen dat prima aan en de vogels kunnen het ook prima aan met ons, uh, denk ik. Dus uh, ik denk dat dat wel weer goed komt. En uh, nou ja, wij hebben er zin in en uh, ik hoop de vogels ook. Want als, als vogelwachter, ja, je, bent, je houdt de boel in de gaten. Wat, wat doe je precies? Uh, ja, ja, we doen eigenlijk heel veel verschillende dingen. We houden inderdaad sowieso uh, in de gaten dat hier, uh, dat hier geen mensen komen. Het is een, een vogeleiland en zeker in de broedtijd uh, zijn er nogal wat soorten die erg, uh, erg kwetsbaar zijn voor verstoring, Dus wij, wij zitten zelf eigenlijk ook de meeste tijd gewoon in huis. En uh, even voor de lol een eilandje, het eiland rond of een stukje lopen, dat doe je eigenlijk nooit. Het moet echt een functie hebben, het moet nodig zijn. En uh, dan doe je het eigenlijk ook alleen nog maar zoveel mogelijk met laag water. We zijn nu met hoog water aangekomen, dus je ziet hoe vreselijk veel vogels hier nu zitten. Met laag water gaan die allemaal weer het wat op. Dus, en dat is dan ook voor ons het moment om, uh, om, om rond te gaan en, en ons werk te doen. En nou ja, naast, uh, naast dat bewakeringsgedeelte doen we ook veel in inventarisatie uh, van broedvogels. Uh, we tellen ook uh, de vogels die hier nu onderweg uh, zijn straks weer gaan broeden uh, in de Arktische gebieden. Uh, tienduizenden soms van bepaalde soorten als bonte strandlopers, rosse grutto's. Uh, dat zijn ook regelmatige tellingen zodat... Die dan ook landelijk en internationaal georganiseerd worden. Zodat we precies weten uh, hoe de aantallen uh, zich verhouden in de loop van de tijd. En, uh, en, en daarnaast doen we veel aan de broedvogels ook veel, veel onderzoek. Naast de ringonderzoek uh, kijken we dus ook naar, naar, naar het broed. Kijk, Het is heel leuk als je weet van de broeder zoveel individuen, paren van een bepaalde soort. Maar ja, het belang daarvan kun je alleen maar achterhalen als je ook weet... Uh, of het, of het ook, ook effect heeft dat ze hier broeden. Dus wat het broeden hoe, broeden Hoeveel jongens ze groot Of ze jongen grootbrengen überhaupt. En zo ja, hoeveel. En nou ja, dat uh, hebben we allerlei methodes voor. Waarmee we dan dus ook uh, proberen uit te vogelen. Hoe, uh, hoe goed achteraf broedsel is apart, uh, apart. Klinkt alsof jullie niet gaan vervelen. Uh, even kijken, hadden we net niet berekend dat dit ons 17e seizoen was hier. Uh, vervelen? Nee, ik denk dat dat... Nee, er is nog geen moment voorgekomen. Nee. Een gaat er boven ons hoofd. Ja, Jan Willem en Sanne van Natuurmonumenten. Die kokmeeuwen en visdieven en vooral ook die grote sterns... waar Data en Gini dan de komende 3,5 maand over gaan waken op opgeriend. Daar hebben jullie een kleine twee jaar terug eigenlijk het eiland behoorlijk voor op de schop genomen... om het te verbeteren voor die grote sterns met name. Ja, dat klopt. We hebben een brede vooroever aangelegd van uh, zand. En daartussen ook een paar schelpenbanken neergelegd. Omdat we ook denken dat uh, schelpenbanken heel belangrijk zijn voor de opbouw van geriend. En voor de grote sterrens, want die broeden ook heel graag op schelpenbanken. Ja, we staan nou inderdaad bij uh, ja, zo te zien, een experimenteel stuk met uh, paaltjes met uh, oranje koppen erop. Uh, camera's ook erbij. Wat, wat is hier precies aan de hand? Nou, we onderzoeken hier waar de grote sterrens het liefst gaan broeden. En uh, ze, we weten al dat ze het liefst broeden op schelpenbankjes. En elk jaar gooit de zee in de winterstormen um, een paar schelpenbanken op de duinen van Grient. En hier staan we daarbij. Uh, je ziet dan kale schelpen, maar ook dat het, uh, het gras wat daaronder zit daar doorheen aan het groeien is. Um, maar we weten ook dat. Uh, Invloedmerk en dat is eigenlijk spul wat door de vloed, door het hoge water op het strand is neergelegd. Ja, het is eigenlijk gewoon die, die hele dikke worst van, van, ja, ik zeg maar even rommel die ja. hier aan de vloedlijn ligt, waar we nu bij staan. Ja, ja. Uh, en en ja, in dat spul kunnen zaadjes heel makkelijk gaan ontkiemen. Um, en dat zijn uh, ja planten die maar één jaar groeien. En wat we nu willen zien is... Uh, waar houden die sterns eigenlijk van? Willen die echt op hele kale stukken zitten? Of willen die op stukken zitten... Ja, waar ook wat meer... Uh van dat soort pioniersplanten zijn gaan ja. groeien. Ja, dat is eigenlijk allemaal om die iconische grote sterren maar uh, naar de zin te maken. Hè? Ja, dat klopt. Uh, trouwens, die vloedmerken die zijn zo vruchtbaar... Dat, dat, dat als je er langs loopt, dan zie je allerlei bijzondere planten groeien ook. Uh, en vorig jaar waren we hier in september... zagen we zelfs uh, pompoenen in die vloedmerken groeien. <laughs> uh, ja, op een of andere manier uh, is dat meegespoeld... Uh, Overigens, deze vloedmerken en die combinatie van die schelpen en dat zand zijn het ook een, een, een plek voor insecten, voor bijen. De schor, schorzijdenbijen bijvoorbeeld is, is zo'n zo ja, ziltig insect die, die, die echt van die grond houdt. En die, je ziet soms echt hele groepen. Echt, het zijn solitair levende bijen, maar hele groepen die zweven zo'n beetje boven die zandgrond. Prachtig om te zien. Ja, ja Jans, We hebben het nou natuurlijk steeds over die grote sterren, maar. Het, het gaat natuurlijk om het complete plaatje. Uh, uh, wat mij betreft wel. Ja, het ja. is echt het, het, het, nou, het, het totaalbeeld daarvan. Ja. Maar data, als er uh, iemand is die moet weten hoe het met de grote sterns opgeriend gaat, dan ben jij het. Nou, het is elk jaar weer uh, spannend uh, wat het gaat worden. En, uh, ja, vorig jaar ging het uh, vrij goed. De aantallen waren weer licht toegenomen. Broedsucces was goed, veel jongen. Uh, ja, dit is een nieuw seizoen. en Het is gewoon weer afwachten. We hebben de eerste nu gehoord. En uh, ja, voor hetzelfde geld uh, dat kunnen, de broeden, dat kunnen de 10 10.000 gaan broeden. Dat is het spannende van deze komende weken. En uh, ja, eind april zullen we het weten. Ja. En, en die uh, herstelwerkzaamheden aan het eiland uh, die Natuurmonument heeft gedaan. Verwacht je dat dat inderdaad ook uh, een steuntje in de rug is voor die vogels? Uh, voor de grote sterren, Ja, ook dat is, ook dat is afwachten. Uh, je weet niet hoe, uh, hoe dieren daarop gaan reageren. Grote sterren hebben toch hele specifieke eisen. En het, het opvallende is dat eigenlijk de Grote Sterns op grient op totaal andere locaties broeden dan, dan op andere plekken waar, waar Grote sterrenkolonies zijn. Hoe bedoel je op andere plekken? Nou, uh, Grote Sterns staan erom bekend dat ze eigenlijk uh, broeden op open schelpenstrandjes met her en der wat, uh, wat lage vegetatie. En uh, dat is eigenlijk op grind, uh, mensen die dat gewend zijn, dat ze op dat soort plekken grote sterns aantreffen, die vinden hier grote sterns in uh, soms meters hoog gras. En dan zeggen ze ja, dat is, dat is niet natuurlijk. Maar ons idee is toch een beetje dat, dat ze dat hier niet zonder reden doen. Omdat wanneer ze hier gaan broeden op een open schelpenstrandje, dan zie je toch dat ze vrij snel, uh, dat de eieren worden opgegeten, de kolonie vrij snel verdwijnt. En uh, ja, waarschijnlijk kiezen ze hier om, om een bepaalde reden, kiezen ze hier toch voor het, voor het hoge gras. En, ja. de, de veiligheid voor zo'n slechtvalk uh, die hier boven het eiland zit, of, of de, de kokmeeuwen. Precies, ja, en voor de, eventueel ook voor de, voor de zilvermeeuwen die hier uh, ook in grote aantallen voorkomen. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen die spelen allemaal een rol en speelt allemaal mee. Dus, uh, en, uh, ja, daarom, je kunt ook nooit uh, van tevoren uh, ja. daar een, een planning voor maken. En, uh, het, ene, het ene jaar zit de kolonie hier, het andere jaar zit de kolonie op een totaal andere plek. Dus ook dat is, uh, is en blijft uh, spannend. Maar ja, zoals ja. gezegd, de eersten die vliegen nu alweer rond, uh, een beetje te kijken wat, uh, wat goede plekjes zijn. Ja. Dus uh, nou ja, ik gun ze alle wijsheid. Nou, wat, jullie zijn in ieder geval uh, de komende 3,5 maand weer onder de pannen met z'n tweeën. Precies, wij ja. hebben de spullen bij huis en uh, we, gaan, uh, we gaan aan het werk. Succes! En, in. Ja, bedankt. en plezier, vooral ook. Ja, ook dat gaat lukken. Ja, oké, okay, bedankt. Al dus Rob Buiter samen met Data en Gini die weer op uh, grind gaan verblijven om vogels te tellen en het eiland te bewaken. Uh, we kregen een grappig cd'tje opgestuurd, getiteld... Vogels, de zoete inval. Instrumentale muziek uh, uit Holland tussen 1600 en 1750. Ja, en daar staan allemaal hele grappige muziekstukken op. De papegaai en de koekoek met dubbel CK. Uh, wij draaien nu um, de Kiviet. Uh, u hoort... Um, de key, en u hoort, dat kan ik ook nog vertellen. Nou, ik ga zo even vertellen wie het, wie het speelde. U hoort de kievit. Ella Siekman op... Um, en dan moet ik weer eens handen. Nou, ja, dit was blokfluit volgens mij. Ja, blokfluit. Ja, Sopraan blokfluit. Ella Siekman met de Kiviet van de CD... ...Vogels de zoete inval instrumentale muziek uit Holland. Gaan we naar de Mierenatlas. Waar bevindt zich welke mier in Nederland? Daarvoor bestaat sinds kort een heuse Mierenatlas. Samenstellers André van Loon en Jensen Noordijk... hopen dat het boek een betere bescherming biedt voor de mier. Want als je weet waar hij leeft... ga je ook zorgvuldiger met zijn leefgebied om, is hun gedachte. Samen met verslaggever Merlijn Snijders... bezoeken zij de Hortus Botanicus in Leiden... waar Cas Chef ja, dat is een chef van de plantenkassen, Roogier van Vught, en naar een unieke mier brengt. Jinsen, we lopen nu in de Hortus Leiden. We gaan een kas binnen. En waarom eh, heb je deze locatie uitgekozen? Is er nog geen mier buiten te zien? Nou, het is vandaag een heerlijke zonnige dag. Dus uh, sommige muurtjes en stoepjes zijn al behoorlijk warm, hoor. dus daar uh, kan je wel actieve mieren zien. Maar dit is wel een hele leuke plek. We hebben de afgelopen drie, vier jaar gewerkt aan een nieuwe verspreidingsatlas. En uh, nou, vorig jaar konden daar nog twee soorten uh, uh, Nieuw voor Nederland gemeld worden... die in de atlas mee konden. Eentje is uh, gevonden helemaal in de bossen van Zuid-Limburg. En een andere is uh, hier in Leiden in de, in de Hortus Botanicus gevonden. Dus het is een hele mooie plek om uh, nou ja, het, het, het inventariseerwerk aan mieren uit te leggen... en uh, te kunnen laten zien. Want hoeveel soorten hebben we hier in Nederland? Nou, 68 uh, inheemse soorten. En dan ook nog eens uh, 36 gevestigde exoten. Dus soorten die uh, hier alleen maar zijn omdat de mens er ooit naartoe heeft gebracht. Enkele daarvan leven ook buiten. En een merendeel ah. leeft in, uh, in gebouwen alleen. Die kan in de Nederlandse natuur niet overleven. Dus wij gaan nu een kas in. En woont er daar een die uh, niet naar buiten kan? Ja, dat is de tweekleurige hartknoopmier. Die komt waarschijnlijk uit uh, zuidoost azië uh, een tropische soort. En die vindt het in de kas heerlijk. Maar uh, we hoeven niet bang te zijn dat die ooit buiten zou kunnen uh, leven. Ja, dit is lekker, even hè? andere koek. Ja, ja. Trek warm. de jas uit. Hier op de rand van de pot. Hoe groot is dit dan? Nou, dit is, nou, dit is een, een, een, net een millimeter ja. lang. Hè? En als je hem dichtbij zou zien, welke kleur zou die dan hebben? Beetje roodachtig. En het, dan is zeg maar het, het achterlijf, dat is bij heel veel mieren zo, hoor. Dus het achterlijf is vaak wat donkerder. Hij is een beetje rood-bruin. En, en hij heet dan hartknoopmier, omdat het, dit is een groep mieren die twee verbindingstukjes he, hebben tussen het borststuk en het achterlijf. En dat tweede gedeelte, dat, dat is heel opvallend breed en hardvormig en daarom heet hij zo. Oh, okay. Kijk, hier lopen er op de rand lopen er ook een, hele, een heel aantal... Nou ja, in al die kassen hier uh, zitten ze zo'n beetje. Rogier, mag ik je even inpikken? Ja hoor. We wil gaan geven dat je toont waar, waar de mier leeft. Oh! En tot zover ik weet is het volgens mij de enige plek nog in Nederland waar die, uh, ja. waar die is gezien. Jij bent beheerder van de kassen, Rogier? Ja, dat klopt. Ja, volgens mij zie ik ze hier. Ja. Kijk hier. Ja. Hier lopen op het puntje van vingers ja. zie je er een heleboel ja, lopen. Oh, kijk. Ja, hier lopen mieren met dingetjes te, te, te slepen. Dus dat zijn waarschijnlijk popjes. Kijk, hier, hier heb ik pop, uh, larfjes en poppen. Daar bij het puntje. Kijk. Ja. ja. En de mieren komen er gelijk aan om ze weg te slepen. Het zijn naakte poppen. Deze groep mieren hebben geen, oh. maken geen kokonnetje. Ja, inderdaad. Maar ja. het zijn naakte poppen. Wat grappig. Staat hij ook in het mierenatlas nu? Hij staat er ook in. Oh, wat leuk. Ja, ja. wacht even. Oh, we, moeten we ook bewijzen, hè? Ja, okay. Ja, daar komt Jinsen met de atlas. De atlas. Oh, okay, kijk, ja. Eén leider. Kijk, één plekje. Wat leuk, zeg. Ja. Bij jou? Ja. Okay. Oh, leuk hoor. Mooi is hij geworden, hè? Ja, ik ben er uh, heel blij mee. We hebben er toch uh, drie, vier jaar aan uh, gewerkt. En, uh... André, waarom verdient een mierenatlas... Nou, uh, alle insecten verdienen eigenlijk hun eigen atlas. Maar, mier, maar mieren zeker, want mieren zijn gewoon ontzettend ja, fascinerend... doordat ze heel veel verschillende levenswijzen erop nahouden. Je hebt, je hebt, je hebt ook slavenhouders. Dus de, dat is natuurlijk nu een beetje een, uh, het is een menselijke term. Dus je, de, en, ja, sommige mensen vinden het woord slaaf dan wel erg uh, vervelend klinken. Maar het komt er wel op neer. En dat zijn soorten die, uh, die zelf volks fourageren... en die, uh, die roven poppen van andere mierensoorten. Die brengen ze naar hun nest. En die poppen die komen uit in dat vreemde nest en als werkster. En dan denken ze, hey, dit is ons nest, dus we gaan hier aan het werk. En dan gaan ze daar het broed verzorgen van, van die uh, slavenhoudende soort. En die doet verder niks. Ja, die, brengt, die, uh, die zorgt weer voor eigen nageslacht. En uh, dat wordt dan weer door die slaven uh, wordt dat verzorgd. Er is ook een super zeldzame die ja, misschien wel verdwenen is uit Nederland. Daar zijn we nu ook nog naar aan het kijken. En hopelijk vinden we die toch nog. in heet uh, Hoe heet die? Dat is de, de, die heet de Amazone-mier. De laatste bekende plek uh, was in, uh, op het plateau in, uh, in Brabant. Uh, en daar zijn we nu nog steeds wel aan het, uh, aan het zoeken. Uh, of die daar nog voorkomt. Maar tot nu toe zonder succes. Dus die is uh, al een, uh, een tiental jaar ruim niet meer uh, waargenomen in Nederland. Uh, die Amazone-mier is dus uh, bijzonder zeldzaam. Ja. En heel misschien zijn we die zelfs kwijt. En we hebben in deze atlas ook een lijst van bedreigde mierensoorten opgesteld. En nou ja, daar hebben we eigenlijk beoordeeld... in welke mate ze bedreigd zijn in ons, in ons land. En die Amazone-mieren is echt met uitsterven bedreigd. Nou ja, uh, dat mag duidelijk zijn. Er is ook één soort die we al 50 jaar niet gezien hebben. Dus die noemen we uitgestorven. Maar daarnaast zijn er ook nog uh, best wel veel kwetsbare en bedreigde soorten. En in totaal gaat die lijst gaat om 29 soorten van de 68 inheemse soorten die we hebben. Dus dat is een behoorlijk, uh, behoorlijk aandeel mieren dat het toch ja. lastig heeft in ons land. En, uh, nou ja, waarvan we natuurlijk hopen dat de terreinbeheerders en de natuureigenaren en zo... dat die uh, zich dat toch ter harte nemen. En die atlas is doorkijken van voor welke mierensoorten zij nog iets kunnen betekenen. Ja, want wat zouden jouw tips zijn? Nou, er is een aantal mieren dat... Uh, zo ontzettend zeldzaam is. Er zijn maar. Uh, nou ja, een zwarte Reuzenmier heeft maar één nest in Nederland. De gewone Reuzenmier heeft maar vier nesten in Nederland. De terreineigenaren die die soort hebben, die ja. moeten daar natuurlijk op gaan letten. Die moeten de, het liefst de soort laten monitoren en zorgen dat, ze, dat er geen ongelukjes gebeuren in dat terrein. Maar wordt er überhaupt gekeken naar die mieren als er een spade de grond in gaat? Nee, eigenlijk niet. Nee, de uh, rode bosmieren waren heel lang beschermd. Maar dat is uh, een jaar geleden is die in de nieuwe natuurbeschermingswet is dat. Uh, is dat opgeheven, dus die zijn nu ook niet meer beschermd. Nee, dus, dus uh, niemand is verplicht om ze te behouden of te beschermen. En dat is op zich wel jammer. Ja, iemand die, die, die kwaad wil met een bosmierenes, die kan niet meer vervolgd worden. En dat was vroeger wel zo. Dan kon je flink fikse boete krijgen... als je, als je mierenesten ver, vernietigde of poppen verzamelde. Dus dat, dat is wel spijtig dat dat niet meer zo is. En zien we hier buiten nou nog wat, André? Nou, het zou kunnen. Ja, de zon heeft natuurlijk al wel wat warmte. Dus als hij nou op een bepaald plekje goed schijnt... Tadaa! een wegmier. Een van de weinige mierensoorten die behoorlijk goed tegen verstoring kan. Mieren hebben natuurlijk een, ja, toch een aanzienlijk nest onder de grond. En daar zit het, de koningin in en zitten de eieren in en de larven en de poppen. Dus je kan je voorstellen dat dat nou ja, toch wel een bijzonder plekje is. En mm -hmm. daar moet niet te veel mee gebeuren. En die wegmier nou ja, die kan van alle mierensoorten nog wel het meest hebben aan verstoring. Dus dit is onze algemeenste mierensoort. Oké, okay, dit is de nummer één. Dit is de nummer één, ja. Merlijn Snijders deed verslag vanuit de Hortus Botanicus in Leiden. We gaan luisteren naar uh, het nieuws gelezen door Lieselotte Thomassen. NPO Radio 1. In Mali is bij aanvallen op een Franse basis en een VN-basis... een blauwhelm om het leven gekomen. Zeker tien militairen raakten gewond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 En dankjewel Lieselot Thomas. Komend half uur in Vroege Vogels op NPO Radio 1. In aanloop naar Vroege Vogels TV. Dat vrijdag aanstaande helemaal gaat over het Friese, maar eigenlijk ook heel erg onfriese Gaasterland. Neemt verslaggevers in het Paramoor ons mee naar de Gaasterlandse kliffen aan het IJsselmeer. En Rob buiter doet verslag van wetenschappelijk onderzoek naar weer en klimaat in het Caribisch gebied. worden uit de pianocyclus Les Saisons van uh, Peter Ilyich Tchaikovsky... het vierde deel de maand april uitgevoerd door de pianist Pavel Kolesnikov. Wie met Theo Spek gaat lopen maakt niet alleen een wandeling door de omgeving... maar ook door het verleden. Als hoogleraar landschapsgeschiedenis ziet hij in heuvels stuwwallen... van een oude gletsjertong en in kustkliffen het ontstaan van de Zuiderzee. Deze wandeling gaat door Gaasterland, dat door zijn heuvels en kliffen erg onvries aandoet. Als je net vertelt, Theo Spek hoe dit landschap is ontstaan. Ja, ik vind dat de heuvels wel de basis zijn. Dat is het ja. skelet van dit gebied, maar eigenlijk ook het skelet van Friesland. Ook al weten de meeste Friezen dat misschien helemaal niet. Maar het is een ijstijdlandschap hier. En uh, dat begint al uh, veel eerder dan het uh, Friese Meren of Veengebied... of de, of de Terpenlandschap, uh, wat ook, ook prachtige landschappen zijn. Ja. Maar dit is de, de oudste basis uit de ijstijd. Ja, Je hebt een kaart bij je. Laat eens zien uh, wat je dan bedoelt. Ja, we staan in, in Mirns met... Uh, wat eigenlijk, als je dat goed op de kaart bekijkt... Ja, misschien moeten we even gaan zitten. Ja. Alles waait hier. Als je het hele zuidwesten van Friesland op kaart, op kaart bekijkt... dan zie je dat daar een hele grote boog in zit. Ja. En dat is een, een boog die helemaal bij Joure begint. En dan uh, eigenlijk via Sint-Nicolaas gaat, uh, Sloten, Wiekel... richting Oude Mirden gaat en tot de plek waar we nu zijn, tot Mirdens. We zitten hier helemaal op de punt van de boog. Ja. En dan draait die boog weer terug via Koudem en dan zakt het een beetje richting Workum weg... En dat is een stuwalboog. Dat is eigenlijk een, uh, door de ijstijden, in een hele vroeg stadium van de ene laatste ijstijd... is dat ontstaan. In het midden ligt er gewoon een hele grote ijstong. Ja. Uh, dat is de laagte voor ons. En aan de zijkanten. Zijn en aan de voorkant een, ja, een, een hoofdmorene, zeg maar, waar we nu op staan. De, de, de, de ijstong heeft er een tijd gelegen. Toen is het iets warmer geworden, is het ijs teruggetrokken. En dan komt de grote klap. Dan, dan gaat het weer kouder worden in diezelfde ijstijd. En dan buldoos het, het ijs helemaal over die heuvels heen. En dan gaat eigenlijk, wordt het landschap helemaal afgevlakt. En daarom is het zo prachtig glooiend hier. Oh, het is de niet was... puntiger. Ja, het was steiler, het was puntiger. Een beetje oh. Utrechtse heuvelrugachtig. Maar dat is hier veel meer afgevlakt. Vertel mij waar ja? we hier in, he, net na die ijstijd. En Dan het... zag je een kaal Toendra-landschap. Met die hoge heuvels, uh, met, met lagere stukken erin. Wat geleidelijk aan beboste. Want in het begin van de warme periode is het een, uh, is het een groot bosgebied geworden. Maar al heel snel zijn hier prehistorische bewoners gekomen. Uh, steentijd, bronstijd woonden hier mensen. Maar toen ging het mis, want de hele omgeving was lager gelegen. Uh, raakte onder het veen, uh, werd moeras en daardoor waren de prehistorische bewoners die op deze heuvels woonden, kwamen steeds meer geïsoleerd te liggen. Het waren uiteindelijk een paar honderd mensen die nog overleefden in een gigantisch moeras waar eigenlijk niemand meer bij kon komen. En dat is een keer misgegaan. Ergens in de bronstijd houden alle archeologische vondsten op en moeten die mensen vertrokken zijn of dood zijn gegaan of, of wat dan ook. Maar uh, toen was het klaar en toen heeft het eigenlijk iets van 2000 jaar lang heeft het hier. Echt als natuur gelegen. Maar ze hebben dus ook niet veel aan het landschap gedaan, veranderd. Ja, ze hadden wel het bos uh, grotendeels uh, kaal gemaakt. Zeg maar. Dus er waren wel open plekken en half open landschappen zijn er ontstaan. Maar toen die mensen weer weg waren, toen is het weer gewoon, waren het weer beboste heuvels uh, zeg maar, in een groot open hoogveemoeras. Dus uh, toen was het weer heel, heel erg natuurlijk. Dus de mens en natuur wisselen elkaar hier een beetje af. De kleur van het water is veranderd, sinds vanmorgen? Ja, vanmorgen was het nog een beetje blauw, maar nu is ja. het uh, eigenlijk zeegroen geworden. Ja. Omdat het, uh, de wolken wat donkerder zijn. Ja. Dat vind ik het mooie aan de Zuiderzee. Dat, uh, het is altijd weer anders. Dat is met alle zeeën natuurlijk in de wereld. Maar ja. het licht is anders aan de kust. Uh, het verandert ook voortdurend. Uh -huh. Ja, en dat blijft een schitterend panorama met die golven en de, de zeilschepen. En de overkant, je ziet Noord-Holland aan de overkant liggen. Ja. Maar het was vroeger wel echt wel degelijk een hele zware... Uh, zeg maar gevaarlijke zee hoor. Uh, zijn de, meest, de meest ernstige overstromingen van Nederland... zijn langs de Zuiderzee en niet langs de Noordzee geweest oh. in het verleden. Ja? Dat is wel, ja, omdat hier uh, het water enorm kan opstuwen in zo'n binnenzee. Maar dat is wel een laat verhaal, want wat heel lang geleden was hier helemaal geen zee. Dat is wel gek hoor. 800 jaar geleden huh? stond je hier te kijken. Nou, stond je hier helemaal niet, want dit was een veemoeras. Okay. Uh, maar als je op die heuvels van Gaasterland stond... dan uh, zag je een eindeloos veemoeras. En dat veenmoeras Je daar? was ja, dus ja, er. In het water. Kilometers. Ja. Misschien wel 10, 15 kilometer was het, uh, was het veen. Met eb en vloed? Nee, niet met eb en vloed. Nee? Dat, was, dat was nog een zoetwatermoeras met oh. meren. Ja. Eigenlijk het Almere, waar nu de, de plaatsnaam Almere naar genoemd is, dat was eigenlijk een, een, een, een reeks van meren in een zoetwaterveengebied. Oh, maar het IJsselmeer was dus niet. Nee, je had wel één verbinding met zee. Dat was het vlie. Dat is, dat is al vanaf de, ja, vanaf de Romeinse tijd is dat er minstens geweest. Ja. Dat, had, had een soort, dat was een zeegul naar, naar binnen. Kijk trouwens, een aalscholver die hier aan het vissen is. Maar, <laughs> um, maar er is een moment gekomen... en dat is waarschijnlijk in de 11e eeuw, rond 1100... is er tussen uh, Tessel en Den Helder... is dat zeegat van het Marsdiep is opengebroken. Dat was tot dan toe dicht, ook met veen en met een kustboog met, met zand... Maar toen is dat doorgebroken en toen is alles veranderd. Toen is er in een paar eeuwen tijd is dat hele veengebied door de zee opgeruimd. Die zee die sloeg toe, zeg maar vanuit het noorden heeft hij al die veenmorassen opgeruimd. En die veenmorassen waren trouwens deels al ontgonnen. Daar woonden mensen. Er zijn tientallen dorpen in geweest in uh, het huidige Zuiderzeegebied. En ook die dorpen zijn voor een deel weggeslagen. Dus daar liggen op de bodem van het IJsselmeer, ook hier in de omgeving waar we over uitkijken, liggen gewoon verdronken dorpen. En is de kust afgeslagen, zeg maar. Hier hebben we het een beetje weten te stabiliseren, zeg maar, met, ja, met, omdat het hier stevige grond was... of omdat er met basaltkeien is gewerkt in het mm. verleden, met palen ja. uh, en met dijken. Hè. Natuurlijk, met dijken is het ook beschermd. Maar dat is een ja, historisch een vrij laat verhaal. Ja, dus die kliffenkust hè, van Gaasterland is het nog helemaal niet zo oud eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Het nee. was eigenlijk een gelooiende helling... die op een gegeven moment door de zee is aangetast, door deze erosie. En uh, ja, dat is wel, die, die kliffen die zijn wel qua materiaal. Hè. Er zit keileem in, die zijn, die zijn heel oud. Maar in werkelijkheid zijn ze pas als uh, pas uh, in de latere middeleeuwen ontstaan. Ja, dus dat is niet zo oud. Nou, het heet dan misschien wel IJsselmeer, maar het klinkt als een zee. Ja, we hebben vandaag een flinke westenwind en dan, uh, dan gaat het toch wel een beetje verkeer. Nog een klein beetje het uh, eb- en vloed, uh, gevoel. Kan ik nou zo'n uh, mooie, gaarste, landse klif uh, zien? Ja, er zijn er drie hier. Ja. Uh, de, de hoogste, die is helemaal verpest. Uh, dat, was, dat is het Warnse klif, of uh, het rode klif. Die hebben ze gelandscaped. Dat is nu een mooie grashelling, wegklif. En de andere twee zijn er nog wel. Het middenste klif en het uh, oude middenmerklif. En het lijkt me goed om eens een keer bij het uh, oude middenmerklif te gaan kijken. Want daar zie je eigenlijk het klif nog op zijn mooist. schrikken van de hoogte, maar het is een klif van een meter of vijf. Vijf meter. Ah, ja, een meter of vijf, zes. Maar dan uh, dat is dat is ons klif wat we in Nederland hebben. Want dit is eigenlijk nog een uh, restje waar je nog een beetje dat die keiwemen kan zien. Ja, we kijken nou op een soort afgekalfd stukje, ja, wal, hè, zeg maar. Ja, waar je, nog, waar je nog eigenlijk de keilemen kan zien dus uit de ijstijd. Die hier ja. is afgekalfd. Dat, dat gelige? Ja, dat geel rode Het was eigenlijk rode keileem hier van al. Soms wat grijs, maar meestal rood. Ja. Daarom heet het ook het Rode Klif, een eindje verderop. Maar uh, ja, eigenlijk uh, tot, het, tot 1932, de Afsendijk, was dit een kale uh, klif. Met, uh, aan de onderkant lag dan de stort eigenlijk wat afgekalfd was. Dus brokken leem die viel op het strand en ook stenen. Dus het was een soort keienstrand. En uh, onderaan de klifkust. Eigenlijk zoals je dat nu nog in Normandië en zo ziet in Engeland. Uh, maar dan op zijn Nederlands wat kleiner allemaal. kan ik zeggen. Maar ja. toen in 1932 het IJsselmeer is, is, uh, zeg maar de Zuiderzee is afgedampt en, uh, en IJsselmeer is geworden. Toen is dit tot rust gekomen. Niet meer actief uh, geërodeerd. Ja. En, dan krijg, en dan gaat het begroeien. En dan krijg je zo'n keurig randje. Zo'n Nederlands uh, groen randje. <laughs> En dat was vroeger een uh, zoutwatervegetatie en uh, later brak en nu een beetje brakzoet. Mm -hmm. Hier staan nog steeds trouwens heel veel, volgens de, de, de mensen van de natuurmonumenten Frieske Geest, staan hier nog wel heel veel bijzondere soorten. Hoor. Ik kan ze niet opnoemen, maar daarom mogen we er ook niet op. Het is gewoon keurig afgeschermd met een heg oh, een hek Ik en een hek. echt even dat klifgevoel uh, ervaren. Ah, spring af. <laughs> Nou, er Kijk, okay, het publiek is vertrokken hier, zie je dat? Kunnen wij even mooi hier. nog... Uh... En kijk, dat licht is op het water. Ja, Fantastisch. Mooi, ja, ja dat is, dit zijn wel de wondermooie plekken van Nederland. Theo Spek. Theo Spek over het ontstaan van het Friese Gaasterland. We hebben deze reportage van een jaar geleden herhaald. Want aanstaande vrijdag is Vroege Vogels TV ook in Gaasterland. Onze hele uitzending komt dan vanuit dit, ja, dit prachtige gebied. Dan kunt u de kliffen zien en gaan we kijken naar dassen libellenlarven... en oeroude bossen en heel veel vogels. uit de Puccinella-suite voor orkest van de Russische componist Igor Stravinsky... uitgevoerd door het Engels Kamerorkest onder leiding van Sir Alexander Gibson. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Voor de beleefde lentecamera's is er nu tussen de zeearend en de havik... Ja, een tijdelijke wapenstilstand getekend. lijkt. Het havik zit te broeden en zeearend broedt een paar honderd meter verderop. In het Groningse Hunsendal hebben de zeearenden al... Een, uh, een jong. Even kijken hoor, de zeearend. Ja, dat zijn de zeearenden. Het is voor de tweede achtereenvolgende jaar dat er in Groningen een zeearend ter wereld komt. Lang was de zeearend als broedvogel uit ons land verdwenen. In 2005 was er een eerste poging tot broeden. En sindsdien heeft de vliegende deur, dat is zijn bijnaam, hè, zich verspreid van de Biesbos tot het Zuidladermeer. En van 10 gemeten tot Aldefane. Meer eerstelingen hoort u op onze fenolijn 0356711338. anne hondje hier uit Amsterdam. Vanochtend zag ik voor het eerst een bruine kikker in mijn vijver. Volgens mij zaten ze al een hele poos, maar liet ze zich niet zien. Maar vandaag heb ik hem dus echt gezien. Pieter Weekhout uit Zwaag. Op deze mooie zondag zag ik de eerste dagbouwoog. Van de witte hier zinsnoepen. Terwijl het tjiftjaf heftig aan het tjiftjafver was. Wat een heerlijke middag. Jochem Slootak hier. En we lopen hier op de Ginkelse Heide. En ik zie toch allemaal beestjes rondvliegen. Van die kleine insectjes. En nou, wij dachten eerst bijtjes. Maar het zijn gewoon groene zandloopkevertjes. Dus de groene zandloopkevertjes kunnen blijven vliegen. Het is echt schitterend. Florant Sindes uit Dordrecht. Tijdens mijn wandelingen afgelopen maandag in de Merlanden. heb ik mijn eerste Pinksterbloem gezien. En ook een bloeiende dotter. Mieke van de Wielen. In Gorkum, gisteren liep ik met vriendinnen in het natuurgebiedje De Eng Langste Lingen. En wat zagen wij daar? Een nest met drie eieren van de familie Vuut. Koen van Zetten uit Opheusden. De eerste boerenzwaluw voor de in de uiterwaarde. En tevens een mannetje zwartkop in de tuin. Markado van Reken, Voor mij een eerste ding. Ik zag voor het eerst van mijn leven hier in Marklo... ...heel dicht bij mijn huis, zichtbaar vanuit de woonkamer... ...een wezeltje. Anneke Zwart, Amsterdam, vaart. Dinsdag ging in mijn tuin op tuinpark Buiten ...het eerste bloemetje van de klaverzuuring open. De heer Buijs uit Nijmegen... ...was ik dinsdag op de dijk bij Leut... ...nog getuigen van de eerste oranje tip... ...op de bruine Pinkstenbloemen. Vandaag zie ik overal in de bossen rond Nijmegen de beuken in blad bad komen... de esdoor in zijn volle bloei en de eerste bloeiende krentenboompjes. Harmuis. Muis, Groene haal op de Veluwe. Ik kan u mijn eerste waarneming melden... van uh, de bonte vliegenvanger van dit jaar in onze tuin. Straks nog meer fenologische waarnemingen op 035-6711-338... Overal op de wereld staan om de zoveel kilometer weerstations... die het weer en nou ja, daarmee ook het klimaat in de gaten houden. Dat wil zeggen op land... Op zee worden nog maar weinig gegevens verzameld. Onderzoekers Karin van, den Boog, van der Boog van de TU Delft en Femke de Jong... van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS, op Tessel, hebben tijdens een expeditie van het onderzoeksschip de Pelagia... meegeholpen aan het opzetten van een wereldwijd netwerk... van zelfstandige meetstations op de oceaan. Verslaggever Rob Buiter ziet hoe de dames een zogeheten Argo-float... klaarmaken voor onderwater. Hier moeten we ergens piepjes horen. Ja, nu nog niet. Zullen we het doen of niet? Start. Het ja, apparaat begint uh, klikjes en uh, kraakgeluiden te geven, maar dat is goed, geloof ik, Karine. Ja, ja, dat is heel goed. En nu moeten we nog eventjes wachten totdat we een hardere tik horen en iets. Ja, gewoon zo weer dat die eerste tik die op begin hoort, zo tik, tik, tik. En dan is hij klaar en dan heeft hij met de satelliet uh, ziet hij. En dan uh, kunnen we hem in het water gooien. Dan mag hij overboord. Dan mag hij overboord, ja. Femke jong, als je zo aan boord rondloopt van de Pelagia... krijg je een beetje het idee dat zeeonderzoek vooral ook het, het overboord zetten van allemaal dure spullen is. Uh, ja, daar begint het wel op te lijken. Maar het mooie is dat deze apparaten ook blijven meten als wij hier weer weg zijn met het schip. Dus dan hoeven we hier niet uh, drie maanden te blijven liggen, wat nog veel duurder zou zijn. Maar deze instrumenten houden via de satelliet dan verbinding met ons. En dan kunnen we vanaf kantoor thuis ook weer volgen wat er hier met de wervels gebeurt. Ja, dus dit wordt gewoon echt een, uh, ja, een onderzoekstation wat uh, vrij ronddrijft hier in de Caribische Zee. Ja, deze gaan met de stroming mee. En uh, elke aantal dagen dan komen ze naar boven maken ze contact met de satelliet. En dan sturen ze hun data naar ons toe. Oh, ze gaan ook nog op en neer naar, naar, naar onder en dan weer naar het oppervlak. Ja, dat klopt. Deze kunnen hun uh, een dichtheid aanpassen. Er zit een blaas met olie en een zuiger in. En als de olie eruit komt, dan wordt de vloot lichter omdat het water eruit gedrukt wordt. Dus dan kan die omhoog. En dan meet hij een heel profiel van het zoutgehalte en de temperatuur. En dat krijgen wij dan thuis. Dus eigenlijk is dit apparaat doet alles wat jullie op andere momenten van de expeditie ook doen. Met dat hele grote apparaat wat iedere uh, keer overboord wordt gezet en dan naar de bodem gaat en weer terug ondertussen allemaal metingen doet, dat doet dit apparaat allemaal in zijn eentje? Ja, in feite wel. Uh, en dat dus werven er ongeveer 3000 van deze rond in de oceaan... om ons overal uh, op zoveel mogelijk plaatsen dit soort profielen te geven. Want we kunnen niet overal schepen laten draaien, dat is veel te duur. Het voordeel met het grote apparaat hier aan boord is... is dat we precies op de plek kunnen stoppen waar we meting willen. En deze drijver die meet ook op de plekken die we willen natuurlijk... maar dan moeten we hopen dat de stroming goed is... en dan kunnen we er net naast zitten of net buiten... Dus, uh... Blijft toch altijd ook nog een beetje ja. mensenwerk? Ja. Ja. ja, dus de combi van beide, dat, uh... die hebben we nodig. Dat is een duidelijk piepje, toch? Dus hij werkt. Heeft hij al alle controles heen gekomen en nu weten we zeker dat alles het doet en kunnen we ook uitzetten. Klaar voor onder water. Ja, het is altijd wel even spannend of het werkt of niet. Uh, we willen geen spullen overboord zetten die het niet doen, want dat is best wel veel geld. Daar kunnen ze beter mee terugnemen uh, en laten controleren. Dat is toch de prijs van een, een leuke tweedehands auto die hier zo over de redelijk gaat, hè? Nou ja, drie keer mijn tweedehands auto. Ja, maar Femke, dit apparaat gaat straks overboord om ook metingen te doen aan uh, oceaanstromingen. Jullie zijn speciaal geïnteresseerd in grote ronddraaiende stromingen waar we nu eigenlijk middenin zitten. Ja, dat klopt. Dat zijn oceaanwervels. En dat zijn eigenlijk hele grote bellen water met uh, een doorsnede van 100 kilometer met of heel warm water of heel koud water... ten opzichte van het water eromheen. En uh, net als uh, hoge drukgebieden en lage drukgebieden in de atmosfeer... krijg je dan een stroming die ronddraait eromheen. En, en zijn dat ook die, die stromingen waar je vaak over hoort... Uh, waar de, die plastic soep zich in verzamelt? Dat lijkt er wel op, maar die is veel groter. En dat die is, is er, nog groter. Nog <laughs> veel groter. Die loopt van de ene kant van de oceaan naar de andere kant van de oceaan. En deze... die. Uh, die loopt van de kust hier tot 100 kilometer de Krimse Zee. in, Dus ongeveer tot halverwege. En dat is nog wel een stuk kleiner. Ja, jullie zitten s'avonds ook ja, alsof je op weerkaartjes zit te kijken naar hoge en lage drukgebieden. Zitten jullie ook te zoeken van waar hangen die wervels uit? Want dat wordt dus blijkbaar ook met satellieten in de gaten gehouden of zo? Ja, je kan het zien aan de, de oppervlaktetemperatuur en dat meten we met satellieten. En je kan het ook zien aan de hoogte van het zeeoppervlak. Die is uh, hoger in het midden van een warme eddy omdat het warme water uitgezet is. Oh, dus dat, dat kun je echt meten dat gaat om? Millimeters, centimeters? Nee, dat gaat om uh, centimeters en dat kan tot een halve meter zijn in een goede wervel. Oh, wow. heb je gewoon echt een, een bult in de oceaan als het ware. Ja, de oceaan zit eigenlijk vol met bulten en gaten. Maar ja, als je zo van het schip wegkijkt, dan zie je een halve meter verschil over 50 kilometer. Dat valt niet op. Ja, dat valt niet op tussen die, die golven van een paar meter waar we net nou op deinen. Maar wat vind jij zo interessant aan die, aan die ronddraaiende stromingen? Nou, eigenlijk weten we pas sinds een paar jaar dat die dingen echt belangrijk zijn. En vroeger uh, hadden we veel minder metingen. En dan zagen we er af en toe eentje en dachten we, ja, dat doet gemiddeld niet zoveel. Maar we komen er steeds meer achter dat ze heel belangrijk zijn voor de menging van verschillende watermassa's in de oceaan. En het probleem is dat ook zo'n wervel van 100 kilometer groot is nog steeds veel kleiner dan gridpuntjes in een klimaatmodel. Dus we proberen nog steeds uit te zoeken wat ze precies doen en hoe we dat goed in de modellen krijgen. Dus eigenlijk zeg je, we snappen nog maar heel weinig van de klimaatmodellen, ook op de oceaan. Nou, eigenlijk lopen de oceaanmodellen achter bij de meteorologiemodellen En we zijn ook nog helemaal niet zo goed in het voorspellen van de oceaan. Maar de tijdseries op de kant zijn veel langer. En op de kant heb je elke 30 kilometer een meteostationnetje. En die geeft informatie en de mensen laten weerblonnen op. En dat hebben we gewoon nog niet zo lang in de oceaan. Dus we lopen nog een beetje achter. Een centraal thema binnen deze hele expeditie is natuurlijk de veranderende oceanen. Ook in relatie tot het klimaat. Heb je, heb je enig idee... Wat er allemaal precies aan het veranderen is. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van die, die stromen in relatie tot het klimaat. Nou, we weten dat de, de oceaan, vooral het bovenste deel van de oceaan, steeds warmer wordt. Uh, als je het hebt over klimaatverandering... ongeveer 90% van de extra warmte die we toegevoegd hebben aan het klimaat zit in de oceaan. Maar omdat een, uh, een kubieke meter water veel meer warmte kan bevatten dan een kubieke meter lucht... neemt de temperatuur wat minder toe. Dus wij praten hier over... Tiende van graden en dat is al heel veel energie, terwijl tiende van graden in de lucht veel minder energie is. Maar goed, ook dus nog heel veel onzekerheden. Ja, en daar werken we hard aan om die minder onzeker te maken. Ja, daar gaat hij. Nu nog de antenne boven water, maar straks gaat hij dan op eigen houtje naar beneden. Ja, hij maakt eerst contact met de satelliet dat hij in het water ligt... En dan als het goed is, dan komt hij over drie dagen weer naar boven. En dan stuurt hij ons de eerste data. En nu verdwijnt hij als klein stipje aan de horizon. Spannend wel, of niet? Ja, altijd wel spannend. We hebben wel alle tests gedaan. Dus we denken wel dat alles zou moeten werken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ja. Het derde deel, het scherzino uit de Pogchena Suite van Igor Stravinsky, uitgevoerd door het Engels Kamerorkest onder leiding van Sir Alexander Gibson. En te buitenmicrofoon horen wij wat watervogels. Zo direct Lieselot Thomassen, wij weer na acht. NPO Radio 1. We zijn allemaal ondernemer geworden omdat we ook verlangen naar een soort vrijheid. Vind de ondernemer in jezelf. Kun jij hem een beetje verder helpen? Maar hoe dan? Dat zijn talenten en eigenschappen die niet heel veel worden uitgedeeld. Deze week in Radio Doc het perfecte verdienmodel. Het is een gouden verdienmodel. Over het talent om geld te verdienen... ...unieke kwaliteiten en speculeren. Dat hij meer dan een half miljoen euro heeft verdiend aan de bitcoin. Vanavond om 9 uur in Radio Doc de documentaire Het perfecte verdienmodel. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe, het vakmanschap.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Je weet van tevoren precies wat je betaalt voor je hypotheek. Eén scherp tarief, hoe vaak je ons ook belt. Regel zelf de beste hypotheek voor jou bij Independer. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Alfa Romeo presenteert de Alfa Days. Met een unieke collectie speciale uitvoeringen.